Maar gaan wij richting het einde van deze wedstrijd met de mededeling dat PSV toch echt een stuk minder dominant voetbalt als in het eerste bedrijf. Ja, mocht u nou teleurgesteld zijn over het uitstellen van dat nieuws, troost u dan met de gedachte als er nu het komende kwartier nieuws is, dat dat er wel in zit dan over 20, 30 minuten, dus dan pikt u het als eerste wel mee, dat is dan weer het voordeel. Balbezit voor Maher, die achter de tegenstander aan moet hebben ze Emmanuel Son. Emmanuel om wint het duel. Nu komt er een mogelijkheid voor Milan als er aan de rechterkant mensen mee zijn, onder die Boateng. Die houdt eigenlijk halt. Omdat hij ziet dat er veel rood mee terug is en weinig wit. De kleur waar Milan vanavond in speelt mee naar voren. Balotelli dan toch gevonden met een kort in tweeën. Met El Sharabi. Die de bal dan breed heeft verborgen. Die gaat schieten vanaf 20 meter. Nee, die houdt zich in. Abata aan de rechterkant aangespeeld. Voorzet. El Sharabi wil met de eerste bal de bal binnen tikken En dan kan PSV uiteindelijk redding brengen. En de bal het strafverbied weer uittrappen. Maar uit het feit dat we toch wat vaker kijken naar aanvallen van Milan. En wat minder naar die van PSV. Terwijl Drenet nu een domme overtreding maakt En Balotelli een duw geeft. Uit dat feit blijkt al dat de PSV langzaam maar zeker wat minder naar voren kan. En Milan wat meer naar voren komt. De verhoudingen in de tweede helft zijn inderdaad anders dan die in het eerste bedrijf. De vrije trap uh, omdat Brunet uh, een domme en opzichtige overtreding maakt. Uh, nou, de bal ligt de meter off, 10, uit een meter of tien buiten het strassopgebied. Iets aan de linkerkant. Palotelli is daar maar eens achter gaan staan. Ook Urbi Emanuelson heeft zich daar gemeld. Maar die zal toch in de rangorde. Echt een stuk achter Balotelli staan. Sterker nog, Balotelli geurt, uh, keurt Emanuelson geen blikwaardig. En heeft nu iets gezegd van, uh, ga maar weg, ga maar aan de linkerkant. Dan kan Emmanuel Son zich daar wel aanbieden. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat Balotelli deze kant zich laat opnemen om direct op de goal te schieten. Want dat doet hij. En uiteindelijk in de handen van uh, Zoet. Hij voelt even aan zijn schoenen, alsof het daaraan ligt. Zoet voelt even aan de bal. En zo is iedereen lekker aan het voelen. Maar voelen wij ons toch wat oncomfortabel. Omdat PSV nog altijd op die 1-0 achterstand staat. En omdat Schaars een bal terugspeelt naar Zoet. Met de nodige onnauwkeurigheid. PSV is een beetje kwijt in de tweede helft. En zal uh, een Modus moeten verzinnen om weer terug in de wedstrijd te komen. Park, goed werk. Dat zou een begin kunnen zijn. Die wint een duel is twee mensen kwijt. Dan loopt Maher die de bal krijgt eigenlijk de verkeerde kant op. Namelijk terug wat vooruit had gekund. Omdat er een enorm gat lag. Zeg maar rechts achterin bij Milan waar Abate even weg was. Nog wel dat het bal bezit van PSV met Bruma. Die gaat schieten vanaf heel ver. Die bal slecht verweven door de keeper. En wordt binnengekomen door Bruma. Doe maar taps. Het is 1-1. Omdat er een blunder is van de keeper van AC Milan Abiati. Die zich volkomen verkijkt op een schot dat van 40 meter op hem afkomt. En hij denkt, nou die pak ik wel, maar die pakt hij niet. Die bal komt tegen zijn borst. En die sluit hem terug voor het hoofd van Matafs. En nou juist in de fase waarin PSV niet heel lekker in de wedstrijd zit, komt PSV met een gelukje na een knal van Jeffrey Bruma. En dus de rebound op het hoofd van Matafs, die van dichtbij binnenknikt, terug in de wedstrijd. Zo'n gelukje moet je dan ook hebben. En zo'n gelukje, laten we eerlijk zijn, verdient PSV dan ook wel in deze wedstrijd op zo'n avond. Zwak gekiept. Nee, niet zwak gekiept. Ongelooflijk slecht gekiept van Abiati. En de gelijkmaker van Matas Ja, wat er zo mooi is aan die bal van Bruma. Je zegt vaak, als je schiet van afstand zorgt dat er een klein stuitje net voor de keeper is. Nou, dat zat erin. Dat was ook de reden waar, uh, waardoor Abiatis zo leeg gekeken op die bal. Ja, nu is Eindhoven ontketend. Gaat het stadion er weer achter staan. Alsof het het idee heeft. Nu komt PSV terug in die modus. Waar het ook in de eerste helft in zat. Het heeft in elk geval die verdiende goal te pakken. En nu doorgaan. Want Milan zal niet van slag raken van het tegendoelpunt. Brenet gaat uh, het luchtduel aan met El Sharabi in zijn eigen op gebied, Bal gaat over de achterlijn. Dan kijken we naar de scheidsrechter En die wijst naar de cornervlag. En tekent dat uh, Milan een corner mag gaan nemen. Mooi, Tacht, na precies een uur spelen. Uh, Matas dus met de goal. Die overigens uh, ja, mooi ingekopt. Die bal uh, net, even, net, nou, net langs de paal nam ook nog het nodige risico. Maar uiteindelijk zit hij er wel in. Uh, Eindhoven leeft weer. PSV leeft weer. Maar nu opletten, want uh, Milan gaat de corner nemen. En dat doet het via Emanuelson. Een uh, uitdraaiende bal vanaf de linkerkant. De bal bij de eerste paal doorgekopt. En dan bij de tweede paal bijna ingeschoten door El Shiravi. Maar die komt er net niet bij. PSV verdrecht uit via Willems. Dan krijgt Park de bal die hem verstandig even vasthoudt en terugbrengt bij Willems. Voorin staat nu alleen De Paai. Daar komt aan de andere kant nu Schaars bij. Die is een tussenstation. Die wil de bal heel laconiek met zijn linkerbeen ineens laten vallen voor Wijnaldum. Dat lukt wel, maar dat haalt de vaart totaal uit de aanval. PSV nog wel aan de bal. Goede beweging van Wijnaldum. Die loopt langs Boateng. PSV krijgt de moed weer wat terug. Dat zou plezierig zijn. Dat PSV het gevoel heeft ook. Kom daar gaan we. Het publiek heeft in ieder geval PSV, voor zover dat nog nodig was, een duwtje in de goede richting gegeven. Want maakt nu maximaal kabaal. Als Bruma is de bal even rustig nou elkaar rondspelen in de 62 e minuut. En dat is ongeveer 90 seconden nadat Tim Batafs PSV op gelijke hoogte heeft gekopt. Rikiek terug naar Doelman Zoet. Er wordt gejaagd door Balotelli. Maar niet met volle overtuiging. Waardoor Zoet gewoon de bal kan aannemen. En hem ook geplaatst richting de rechterkant kan spelen. Daar waar Paddock het kop nu wel wint van Emanuelsson. Schaars overneemt en de bal weer eens lekker rondgaat bij PSV. En dat is wel even geleden. Nu gaat Brenet op avontuur aan de rechterkant. Een no-look pass van Maher. Maar uiteindelijk kan Brenet er niks mee aan de rechterkant. Omdat er ingegrepen wordt door Emanuelson. Volgens de scheidsrechter volgens de regels. Volgens het publiek niet. Maar de scheidsrechter is de baas. En dan blijft die bal wat hangen aan de rechterkant naar PSV. En uiteindelijk heeft Maher hem weer te pakken. En die krijgt te maken met Montari. Die maakt een overtreding. En dan komt de gele kaart aan denk ik voor de middenvelder van Milan. En een vrije trap zometeen voor PSV. Ja, dit is uh, gewoon een gemene overtreding van Montari. Waar je minstens schil voor moet geven. Ook geen rood hoor. Maar gewoon gemeen. De bal die weer in de buurt. je tegenstander is weg. En je geeft hem van achter gewoon een tikkie. Het is allemaal niet beestachtig. Maar het is gewoon echt uh, bewuste man. En een vrij schot van PSV waar Schaars zich voor heeft gemeld vanaf de rechterkant. Gaat in het strafschopgebied draaien. Het zou toch een sensatie zijn dat drie minuten na de gelijkmaker van Matas PSV nu op een 2 in voorsprong zou komen. Wie weet als er een behoorlijke luchtmacht is verschenen. De scheidsrechter er eerst nog wat ruzie maken, de mensen van wie Abate en Bruma in ieder geval het een beetje met elkaar aan de stok hebben uit elkaar moet halen. Dat lijkt dan nu geslaagd. Schaars wacht geduldig. PSV wacht geduldig. De scheidsrechter spreekt en zegt tegen Bruma en Maxes nu, heertjes, kan het wat kalmer. Maxes staat ook niet bepaald bekend als kinderachtig trouwens de Fransman. En dan is iedereen tevreden en komt een vrije schop van Schaars. Die bal komt met de eerste paal. Nou ja, niet eens eigenlijk. Wordt makkelijk weggekopt door de Jong. Dan moet Park de bal van PSV weer opvangen. Dat doet hij goed. Dan moet hij het eigenlijk nog een keer doen als de bal via Emanuelson terugkomt. Dan moet PSV oppassen als Milan eruit stuift met drie, vier man. En dat doet Willem namens rustig de bal spelen naar Ziet. En Zoet met uh, de bal aan de voet. De PSV kan weer in positie komen. Op het, uh, maar ja, dat ruimt, maar het dicht niet. Uh, Balbezit bal bezit voor uh, Bruma. En uh, Brama. nee Brama. Schaars. Altijd door elkaar gehaald. hij. Wout, Wout Schaars. Wout Schaars terug naar uh, Jeroen Zoet. En uh, vervolgens naar Rekiek. En daar is uh, Wout Schaars weer. Die de bal uh, terug speelt op uh, Zoet. Zo pakt PSV even de rust. Na 64 minuten en gaat zoet nu openen op Brenet. Dat lijkt me een lastige bal. Maar die rechtsback neemt hem zeer rustig aan rond de middenlijn. En geeft hem aan Wijnaldum. Goeie actie. Brenet door aan de rechterkant van het veld. Er komt een tackle van Emmanuelson. Die tackle is voldoende om de aanval van PSV. Te onderbreken. Maar eh, meer dan stagnatie is het ook niet. Want de ingooi van PSV, die inmiddels snel genomen is, ligt voor de voeten van Schaars. Die op 30 meter van het doel dreigt te gaan schieten. En dat niet doet. De bal probeert af te leveren bij Depay. Die we nog niet echt hebben gezien in de tweede helft. Dat blijft overigens even zo. Want hij verspeelt de bal in het duel met Abate. Dan komt Willems erin onderhandig. En die is hem dan ook kwijt. Dan loopt Abate maar door. Want ja, je moet nu wat. er moet Maher maar, maar mee verdedigen. En is het geluk dat Abate rechtsbek is. En dus eigenlijk niet de beste voetballer van het stel. Die wil een paasje geven richting Balotelli. Maar die bal is dan weer een meter uit het lood. En zo kan PSV ingrijpen met een trap de tribune in. En komt er een ingooi voor AC Milan. Ja, die ballen tekstelt uh, ja. opnemen. Maar Abate zegt, dat is mijn werk. Niet mijn werk afpikken. Jij moet voor in de show stelen. En ik ben uh, de noeste arbeider aan de rechterkant. En voor dit soort klusjes aangenomen. Het gaat uh, kort naar uh, Montolivo. Wil jij nog wat zeggen? Want ik nee, dat nee. was uh, nu heel brutaal. Uh, overigens gaat het nu uh, ook wat uh, onzorgvuldiger achterin bij uh, Milan. Want daar wordt uh, Sabate door Max 6 nogal lastig aangespeeld. Abbaat vervolgens over de knie bij Stijn En dan komt er een vrije trap voor Milan. Kan PSV terug in de defensieve positie. En gaat Milan zo meteen een vrije trap nemen. Overigens is ook hier de vrije schop weer volkomen terecht. Want die Turkse scheidsrechter doet echt niet zoveel fout. Schaars geeft van zijn tegenstander de duw in de rug. En dan krijg je gewoon een vrije schop voor tegen. Dus ik wil het wat dat betreft voor deze Turkse arbiter opnemen vanavond. Omdat hij op misschien wat kleine dingen na eigenlijk alles wel goed gedaan heeft. En nu boos wordt op Milan. Omdat er voor de zoveelste keer... ...op de klok gewezen wordt door de scheidsrechter aan Montoliv... ...om weiger vrije schop te nemen. Dat duidt er wel op dat Milan zich niet senang voelt. Niet prettig in zijn vel zit hier in Eindhoven met een 1-1 stand. Het gevoel heeft dat het eerder vervelender dan beter gaat worden... ...en dus de tijd wil winnen en PSV uit het ritme wil halen. Bruma, goed voor zijn man, voor de zoveelste keer. Die man is Boateng, daar zelf maar doorlopen ook. Boateng de achtervolging in gezet. Dan een paasje, geeft een beetje land. Dan wil Matafs aan de rechterkant dan nog wel naartoe. Maar die staat dan buiten spel op het moment dat hij zich daadwerkelijk... ...met het spel gaat bemoeien. En dan mag Milan een vrij schop gaan nemen. Na 66 minuten en 30 seconden 1-1 in Eindhoven. Montolivo Abate aan de rechterkant. Abate zoekt de Balotelli. Daar hebben we een tijd niks meer van gehoord. Maar de aanname nu is wonderschoon. Schaars kan hem niet stoppen. Maar dan uiteindelijk zorgt hij wel voor zodanig vooroponthoud... dat ook Willems en Rekiek defensief kunnen optreden. Dat is voldoende. Dan is hij gestopt, maar het uitverdedigen is niet goed. Montelivo pakt over. Montelivo nog altijd. Pas naar de linkerkant. Linkerpunt, strafschopgebied. El Serrabi. El Serrabi versnelt. En dan een corner. Via de goed ingrijpende Brenet. Een corner dus voor uh, Milan. En dat uh, was goed optreden tegen uh, Balotelli. Die uh, uiteindelijk uh, staande gehouden werd door Willems. Corner wordt uh, kort genomen. Maar PSV is agressiever. Want Maher is daarbij. Ja, de herhaling nog even gekeken van die overtreding op uh, Balotelli. Hij doet weer helemaal niks. En hij laat zich weer vallen, terwijl nu De paai een duel verzeild raakt met Max 6. Waar ze allebei vrij hard naar de bal gaan, maar uiteindelijk niemand geblesseerd raakt. El Chirar overneemt. Het wordt wel echt een Cup avondje zo. Terwijl de bal op de borst komt nu, op de voeten nu van uh, Balotelli. Die schiet met veel curve vanaf 20 meter een meter naast. Hij heeft de uh, gebeten hond nu voor het publiek, omdat hij zich een aantal keren heeft aangesteld. Heeft laten vallen, theater heeft gemaakt, een tegenstander heeft geprobeerd. Dat is zelfs gelukt een gele kaart aan te smeren in de eerste helft met Maher, hoewel die wel een duwtje gaf. Maar voor het overige vooral opvalt voor, vanwege dat soort zaken. En niet vanwege het feit dat hij zo goed voetbalt. Nee. PSV gaat wisselen. Uh, Park ji die kwam en zijn rentrée maakte, is uh, op. Moe gestreden en gaat na een minuut of 68 naar de kant. En wordt vervangen door Florian Jozefsoon dat het uh, publiek kan ook nog wel eens boos zijn, terwijl het klapt voor uh, Jozefson en natuurlijk voor de park, dat hij uh, weinig handtekeningen uitdeelde. Er stonden een hoop mensen te wachten gisteren op een handtekening van Ballotelli. maar hij keurde het publiek hier geen uh, blikwaardig. doet hij overigens in Italië ook niet. Bij een oefenwedstrijd van de week waren de mensen zo boos dat ze zijn Ferrari in wc-papier hebben ingepakt. Ja, Nou ja, dat zijn dan wel uh, ludieke acties. Toen zei hij, dan pak ik vandaag de Bentley wel. Dan pak ik de Bentley wel, dan pakt iemand anders, die wagen wel weer uit. Overigens is dat nog altijd beter dan dat het publiek vervolgens een handtekening op de Ferrari zet. Zoet nu met de bal aan de voet. Kijkt, waar is van Zoon bijvoorbeeld? Nou, die staat in de dekking bij Emanuelsson. Twee oud ajax daar eh, tegenover elkaar. Eh, lange bal komt uiteindelijk terecht. Via-via bij Depay. Die snel draait, halverwege de helft van Milan in de as van het veld. Schaars vindt Willems. Die staat weer aan de linkerkant van het veld. Willems gaat een voorzet geven in het zarsopgebied. Maar Matafs niet bereikt, omdat Sabata de voet uitsteekt. Maar daar... Ja, terugkomende bal is dan toch weer voor PSV. Waren het niet dat die door nog nogal slordig wordt behandeld? Ja, PSV heeft in de tweede helft toch beduidend minder van zichzelf kunnen laten zien... dan dat het in de eerste het geval was. Milan is er niet alleen vaker uitgekomen, maar ook gevaarlijker. PSV gek genoeg heeft dan nu wel gescoord en Milan niet. Terwijl Balotelli na verdedigen van Bruma op 30 meter van de goal de bal krijgt. Maar die weer zo terugwipt op de borst van Bruma. En dan vasthoudt en dan een gele kaart krijgt. En dan is het publiek in Eindhoven dol enthousiast. Omdat Mario Balotelli hier op geel wordt getrakteerd. Ook dat is terecht. Tegenstander bal meegeven. Je gepasseerd weten. En dan uh, je arm uitsteken. Even ouderwets shirtje trekken. Dan krijg je geel. En uh, dat gebeurt nu zodat Balotelli zich, en dat geldt inmiddels ook voor zijn ploeggenoten Montari en Bouartang, niet te veel gekkigheden meer kan permitteren in deze wedstrijd. Want dat trio heeft geel. Wat dit voor uh, Jetro Willems namens PSV. Twee meter over de middenlijn, speelt Maher aan, snel terug naar uh, Depay. Dan vervolgens Matafs, rand buitenspel aan de linkerkant. Matafs met de bal oh. aan de voet wil uh, om uh, tegenstander Zapata heen. En die uh, zet een blok. En dat blok wordt uh, uitgelegd als een overtreding. En daar heeft de scheidsrechter gelijk in. En dus komt er een vrije trap aan voor PSV op de rand van het strafstopgebied. Aan de linkerkant van het veld. Is het buitenspel? Nou, nee. Want daar staat, daar staat nog Emanuelson. Dus wat dat betreft is het geen buitenspel. Is dit slim gedaan door Matas. Nu kijken of het slimmigheidje van Matas ook al vervolg krijgt in de vorm van een kans. Want de vrije trap aan de linkerkant staat de paai erachter. En Maher, Maher schietbal wordt over het doel gekopt door een verdediger van Milan... die. Zo ergens in de buurt van het schot stond en dacht, nou ik sta er nu toch, laat ik hem maar overkoppen. Dat levert PSV dan een hoekschop op. 20 minuutjes nog, 1-1 de stand. Het kan vanavond werkelijk alle kanten op. PSV laat zich van een goede kant zien. Maar ook in de tweede helft laat Milan zich niet onbetuigd. Maar PSV voelt ergens wel dat het eventueel nog een goal kan maken. Hoekschop wordt doorgekopt. Opnieuw door Milan over het eigen doel. Ik denk dat Nigel de Jong was die dit keer deed. En dan komt er een nieuwe hoekschop. Dan mag ik aannemen dat Maher die trapt de tweede wat uh, hoger doet dan de eerste. Want dit was eigenlijk onvoldoende. Er staan er wat van PSV. Matas probeert te bewegen. Natuurlijk zijn de verdedigers mee. Bruma en Riquiek. Maar die bal is weer te kort en komt op het hoofd van Nigel de Jong weer. Alleen nu kiest de Jong voor de optie zijlijn. En mag er dus ingegooid worden door Maher aan de linkerkant. Dat laat hij op zijn beurt weer over aan Jetro Willems. Dit is allemaal nog wel ter hoogte van het strafsoepgebied van Milan. En Willems maakt zich op voor een verre ingooi. Dat schijnt hij te kunnen. Kijk of hij het ook in grote wedstrijden kan laten zien en bij tegenwind. Komt die bal uh, ver? Ja, die komt heel ver. Want die komt zo op het 5 meter gebied waar uh, Max 6 de bal wegkopt. Kan uh, PSV opvangen? Nee. Dat kan niet, want Boateng stuurt El Sharami weg. En dat betekent dat Bernette in de achtervolging moet. Daar loopt Bruma nu naartoe. Dat is gevaarlijk, want dan ontstaat er ruimte in het centrum. Dat gaan ze uitspelen. Balotelli aangespeeld in het strafschopgebied. Geschoten, maar geblokt door Kiek. En de opluchting is uh, voelbaar. Vanaf de tribune, omdat uh, ja, als je het gevoel hebt als centrale verdediger dat je back te laat. Dus ik vraag me af of dat echt zo was. Moet je uitstappen? Dat doet Bruma vind ik te snel. En daardoor staan er in het centrum eigenlijk twee van Milan tegen Rikiek die goed naar de bal blijft kijken. Bal over de zijlijn. Ingooi inmiddels genomen. Zo heeft Milan nog wel altijd de bal, maar weer op gepaste afstand van het PSV-doel. El-Sharabi die bereid. PSV mag nu gaan counter zelfs met Schaars. Schaars gaat de paai wegsturen. Abiati twijfelt. En de paai is te laat. Zapata komt de uitsteek, uh, uitsteek aan Grapt de bal uiteindelijk over de zijlijn. Vallend is dat Maherne eens op de grond lag. Helemaal aan de andere kant. die probeerde mee te gaan met die aanval. En ik denk uiteindelijk dat het Emmanuelson is geweest. Die hem even heeft tegengehouden. Naar de grond heeft getrokken. Maar het was niet in het zicht van de arbitrage. De bal is over de zijlijn gegaan. En Willems heeft de ingooi Aan de linkerkant al genomen. Teruggegooid naar Rekiek. Rekiek vindt Schaars in de as van het veld. En Schaars met de bal naar Brenet. Zo zijn we dus aan de andere kant. Maar nog altijd halverwege de helft van Milan. De bal zit voor Schaars, die hem van uh, Bunet terugkrijgt. Dan uh, kiest voor Rick Kiek, die wel een meter of 10, 15 uur voor de andere centrale verdediger staat. Aan de linkerkant Willems. Het is nu druk in het strafhofgebied. Gooi de bal er maar eens in. Dat wilde hij ook wel. Stuit af op het lichaam van Boateng, die probeert om een hoekschot te voorkomen. door de bal met een omhaal weer de andere kant op te trappen. Dat lukt. Montolivo, die de bal stuitend op zich af ziet komen, wil hem controleren. Dat lukt niet. Dat is toch een, uh, ja, het is een goede speler daar niet van. Stond ooit wel in zijn Fiorentina-tijd echt bekend als het nieuwe wonderkind. Dat is het dan nog eigenlijk ook niet echt geworden. Natuurlijk 50 Interland voor Italië en een prachtige carrière. Terwijl Bruma maar weer vanaf van afstand gaat schieten. En dit keer een meter naast schiet. Nou uh, heeft hij daar zo even succes mee gehad. In die zin dat de rebound van zijn schot van een kwartiertje geleden voor de voeten kwam. Of liever voor het hoofd van Matafs die de gelijkmaker kon En Nu verdwijnt dat zien we in de er eigenlijk nog best ruim naast. Ja, maar het valt wel op hoeveel kracht hij mee kan geven. Bijna uitstand aan een bal richting de goal. Dat is bijna een extra wapen. Die zou ook eens zeggen, uh, misschien eens een keer een vrije trap nemen die recht voor de goal ligt. Want als je zo hard kan vuren, kun je daar misschien ook wel gevaar uit stichten. Je moet ineens denken aan Alex die dat vroeger kon. Ja, ja die, en die deed dat uh, ooit tegen Arsenal, meen ik. Ja. En uh, zorgde er zo voor dat PSV verder ging in de Champions League. Uh, balbezit voor uh, PSV, dat uh, naarmate uh, de tijd vordert... God, echt wel wat meer balbezit heeft. Ook wel wat uh, dreigender is. Nu met nog een kwartier te spelen Willems. Aan de linkerkant. Bal richting het Schassopgebied. Wijnaldum door op uh, Jozef zoon. Ja, dat was nog niet eens een slechte poging van Jozef zoon. Want die bal had vanaf de rechterkant best richting de verre hoek kunnen gaan. Waren het niet dat Montaar die kwam invliegen. Als waren een kamikaze piloot En via zijn achterwerk die bal over de achterlijn gaat. Corner blijft er dus staan. Het is overigens niet Wijnaldum die doorkopt, maar een uh, verdediger. Uh, het is ook niet zijn achterwerk, maar het is zijn hoofd. Stop. Ja, uh, ik hoop niet dat dat heel erg op elkaar lijkt, want dan heeft zijn een verkeerde keuze gemaakt. Balbezit voor PSV, via een hoekschop die genomen gaat worden. PSV is weer de bovenliggende partij aan het worden. Dankzij maar zeker. Schaars indraaiende in bal, keeper blijft staan met de tweede paal, kan er bijna gekopt worden. De bal het door, moet dan opgevangen worden door... Uh, Wie is dat? Is dat Brunet die de bal opnieuw voorbrengt? Er wordt gekopt van dichtbij door Rikiek! Oei oei, wat een kans! Tafs gaat er eigenlijk net met de eerste paal aan onderdoor. Uit de voorzet die inderdaad van Brunet was. Of Wijnaldum was het. En die bal komt dan 2-3 meter verderop bij Rikiek. Maar die had daar geen rekening mee gehouden. En uh, komt de bal nog vrij ruim naast. Applaus gaat er komen voor de man van de gelijkmaker. Die moet naar de kant. Tim Matafs. En dan heeft zijn logische vervanger, Want dat hebben we al vaker gezien dit seizoen. Jurgen Lokadia. Ook jong. En ook talentvol. En ook spits. Maar vroeg altijd eentje waarvan je het gevoel hebt dat hij de drie heeft om er ineens uit het niets een bal in te rossen. Hij ja, die hoeft geen goede wedstrijd te spelen om een goal te maken. En, dat, uh, en kan uit niets iets maken. Dat zal ook hetgene zijn waar uh, Cocu op hoopt. Ik denk dat hij toch wel tevreden zal zijn uiteindelijk over de inzet van uh, Matafs in deze wedstrijd. En natuurlijk de goal die hij gemaakt heeft. Maar ook de manier waarop hij uiteindelijk die spitspositie heeft ingevuld. Met alle beperkingen die Matafs nou eenmaal spits heeft. Als het gaat om heel snel combinatievoetbal. Abiati. Wat minder prettige avond. Heeft de bal uitgetrapt op het hoofd van Schaars. Dan bijna voor de eerste keer Locadia. Maar de bal wordt weggetrapt door Max 6. Weer even zo snel teruggekopt door Bruma. Maar wel in de voeten van Boateng. Die dan ook denkt te veel tijd te hebben. Maar het komt voor Milan uiteindelijk goed. Via Montadi. Oh, El Sharawy laat de bal gaan. Montolivo. wacht even. Vanuit de as van het veld op de komen de Abate. Wachten lang. Willem zit ertussen. PSV kan eruit. Maar uh, dat gaat niet met de nodige overleg. Of krijgt PSV nu gewoon een vrije trap? Dat denk ik haast wel. Ja, overtreding uh, van Montelivo. Maher naar de grond gaat. Ja, overtreding van Montelivo. En dat vind ik er wel een die eigenlijk ook is voor geel. Omdat uh, Maher in de paas eigenlijk van achteren een tik van Montelivo krijgt. Die ook ja. onmogelijk nog bij de bal kan. Ja. Dus is gewoon geel. En ook niet weten Daar... dat Montelivo er aankomt. Nee, dat nee. had de scheidsrechter anders moeten oplossen. Het haalt ook de vaart uit de aanval die PSV in gedachten had. Nou ja, vooruit de bal rolt weer. De paai aan de bal. Klein kwartiertje nog, wil een voorzet geven vanaf links, lukt niet. De pa is niet bezig aan een goede tweede helft. Was in de eerste helft meer aanwezig dan in tweede bedrijf. PSV, bal kwijt, AC Milan neemt over, Boateng wil, maar wat wil hij eigenlijk? Die loopt breed en terug in plaats van vooruit, daar waar Montolivo wil aanspeelbaar leek. Maar de bal gaat breed naar Mac 6 die dan wel wat meters kan maken. Omdat Lokadi eigenlijk in Gevelde wegen te bekennen is. Dan komt er een diepe bal naar El Chirabi die is Brenet kwijt. Brennet moet er weer bij komen. dan komt er een voorzet die door Bruma onschadelijk wordt gemaakt ten koste van een hoekschop. Maar Brunet krijgt nu wel van Bruma te horen dat hij er ietsje feller op moet zitten. Omdat hij nu nog een paar keer kwijt is. Ja, met uh, grote snelheid. En dit gebeurde bij de goal natuurlijk ook. En dan staat uh, Bruma wel heel goed opgesteld. Nu stond overigens wel iedereen goed. Want uh, Riquik stond bij Balotelli. Terwijl Poli bij uh, Milan in het veld gaat komen voor uh, Nigel de Jong. Die kan uh, waarschijnlijk nog geen 90 minuten aan. En Poli is een uh, 23-jarige Italiaan die overkwam van Sampdoria. Weet u dat ook? Corner komt eraan vanaf de Linkerkant en dat is Emmanuelson. Zes Italianen in het strafvolgebied. Zoet blijft staan. Er wordt gekopt. En er wordt gekopt door Balotelli. Maar die kopt vanaf een meter of zes. Net buiten het doelgebied een meter. Op anderhalf, twee over. Kopt hij lager, is er niets meer aan te houden. Want iedereen staat eigenlijk vast. Maar uh, hij kopt ruim over. Omdat hij ook nog wel. Laten we zeggen, de voet wordt dwars gezet. In figuurlijke zin. Door Brunetti die er dichtbij staat. Mooie herhaling op de monitor laat zien dat uh, de trainer van AC Milan. balend zich omdraait langs de zijlijn. Omdat hij had gehoopt. Allegri en ook wel heeft gevoeld waarschijnlijk dat zijn ploegen toch. Misschien wel van dit soort momenten moet hebben. En dat PSV eh, voetballen toch in ieder geval wat makkelijker voor de goal komt dan omgekeerd. Hoewel we hebben dat gezegd. In de tweede helft heeft Milan wel veel meer laten zien dan in de eerste. Overtreding van de PSV nu gemaakt. afvallende fout. Maheren Locadia erbij betrokken. Moetari ligt op de grond. Vrij schop snel genomen. Dat mag dan ook weer niet. Dat oogt dan ook een beetje kinderachtig. Inmiddels gaat de klok naar 79 minuten. Staat daar dus nog altijd bij 1-1 bij PSV en AC Milan. Ja, dit zou wel de, de periode kunnen zijn dat PSV moet toeslaan. Omdat uh, het gebrek aan echte wedstrijden waarschijnlijk toch nu wel voelbaar wordt ja. bij Milan. In deze fase, je zag het net even aan Montari, even voelen aan de voeten. Toch een soort krampgevoel. Kijk, ja. de Jong die heeft volgens mij vanavond zijn eerste wedstrijd, officiële wedstrijd in acht maanden gespeeld. Ja. Nou ja, die gaat er dan als eerste af. Maar ja, de rest heeft natuurlijk ook nog niet op volle sterkte uh, gespeeld. Alleen maar oefenwedstrijden tegen... Nauwelijks aansprekende tegenstanders, terwijl Boateng nu schiet op goal van Zoet maar ver naast. Dan zou dit de fase kunnen zijn dat het fitte PSV het Milan met heel snel baltempo en veel beweging lastig kan maken. Maar ik denk dat het jonge PSV ook moe aan het geraken is, toch ook op een ander niveau heeft gespeeld vanavond. Ja, dat is zeker waar, want PSV heeft vanavond wel uh, het beste van zichzelf moeten laten zien. En heeft uh, niet met reserves kunnen spelen, in tegendeel. 1-1 is wat er op de borden staat. 10 minuten voor tijd. Ik denk ergens dat PSV ook met dat resultaat wel tevreden zou zijn. Omdat je dan in ieder geval nog naar Milaan kan en het idee hebt dat er echt wat te halen is. Ja. Je kan ook thuis met 1-0 verliezen en daar met 1-0 winnen. Dat begrijp ik wel. Vraag het eens in Kerkrade. En vraag het eens in Luipers. Nou doe dat trouwens maar niet. Het bal het balbezit voor PSV via de aan de linkerkant. Maar zo'n 1-1 denk je, nou ja, weet je, dat is prima. We hebben goed gevoetbald, we hebben kansen gekregen. En waarom zou het niet? Terwijl Schaars nu op 30 meter dreigt hier om te schieten. De bal naar de buitenkant geeft naar Jozef Zoon met een voorzet. Bijna tot bij Maher. Bal wordt uitverdedigd, maar weer opgevangen door Schaars. Die snel wil handelen. Maar Montardi zit ertussen. Bal komt via Montardi bij Bruma. Die staat nog op eigen helft. Terug naar Rekiek. Rekiek even lastig. Valt door Balotelli. Terug naar Bruma. En vervolgens terug naar Zoet, die zal kiezen voor een lange haal richting het, de helft in elk geval van Milan. Dat lukt, maar Zapata kopt die bal vervolgens over de zijlijn. Willems mag gaan ingooien, laatste tien minuten nu officieel ingegaan. Er is wat gewisseld, er is wat oponthoud geweest, dus drie minuten zal er zeker bij komen. Dus laten we zeggen dat we in de laatste dertien minuten van deze wedstrijd zitten. Als Ray Kiek de bal aan de voet heeft, hem geeft aan Schaars in de middencircle. Het publiek er nog eens achter gaat staan en dat kan PSV wel gebruiken. Nog even spelen in die atmosfeer. Het kan een rugsteuntje zijn. Juist voor die jonge elftal van Philip Kokku. Ja, en Milan voelt zich nog altijd niet heel plezierig in Eindhoven. Dat is duidelijk. Na 81 minuten en die 1-1 stand. Als Willems de bal krijgt op de helft van Milan van heel ver dreigt te gaan schieten. Dat slaat nergens op. met een man voorbij pingelt alsof hij er niet is. Dan een steekballetje geeft. Locadia wil een leggen voor Herk, Lukt net niet. Uitverdedigen van Milan. Dan moet schaars zorgen dat hij zijn duel wint. Of in ieder geval niet verliest met Boateng. Probeert uh, Boateng staande te houden. Dat doet hij in ieder geval goed, want de bal moet terug en dat haalt de vaart uit de tegenstoot van de AC Milan. Die wel een vervolg krijgt nu, oh. terwijl Brunet nu hoog boven El Sharawi torend En daar het kopje wil wel wint, maar opnieuw houdt Milan de bal. Ik is de speler geblesseerd daar, dat, dat zal Boateng zijn denk ik. Ja. Daar is de bal nu in de buurt. Oh, sterker nog hij wordt aangespeeld <laughs> Boateng. Dat is niet heel erg handig door die uh, invaller, Poli. Nou, dan dat is er dan is geen enkel probleem als die in het veld staat. Nee, precies. Die kan gelijk die eerste hulp, uh, eerste hulp uitdelen. Uh, wat heeft hij eigenlijk, die Boateng? Is dat ook kramp of is hij geraakt? Zo het is wel gek een dat Poli nu wegloopt. <laughs> ja, dat begrijp ik niet helemaal. Overigens kom je bij Poli pas later. Hè. Als je inmiddels behandeld bent, dan komt je oh, ja. bij Poli voor de nazorg. Overigens wordt die nazorg nu verzorgd door uh, Maher. Die even komt informeren. De Pai komt informeren. wil ongetwijfeld ook straks dat shirt hebben. Dat is dan wel jammer. Oh, gaat over de zijlijn. Uh, ja, wie gaat er nu ingooien? Wat gaan we nou doen? Want volgens mij heeft de strijdsechter net gewoon het spel onderbroken... voor die blessure van Boateng. Er is nu wat onduidelijkheid. Uh, Schaars gaat ook informeren bij Shakir. Wat wil hij nou? Schaars heeft de bal, blijkbaar. Ja, maar dan moet hij dat wel een stuk terug doen. Nou, hij loopt nu ongeveer bij het strafstopgebied van, uh, van Milan. Hij gaat nu naar Abate en zegt, ga jij die bal nou eerst eens halen? Want daar ben jij voor. Je bent waterdrager in dit elftal, Dus ook in mijn dienst. Ja, dan kan ik er nog even rustig over nadenken wat ik wat eigenlijk wat wil. Wat ik nou ik ga oh. doen, nou, dan geeft hij gewoon een ingooi. Dit klopt niet helemaal. Hij deed niet veel fout, ik ben het met je eens. Hij, hij wordt ook moe. Dit is inderdaad een merkwaardig. Maar goed, Milan heeft gegooid. Helemaal bij de eigen cornervlag. En dat uh, betekent dat we met 82,5 minuut gespeeld. Met een 1-1 stand in Eindhoven. Flink duel zien nu. Waarbij PSV via Locadia de bal herovert. Joost is veel teveel hooi op de vork neemt. Schaars behoorlijk moet lopen. En zich moet inspannen om de bal niet voor de voeten van Boateng te laten vallen. Die gaat er zo uit. Want die loopt nu echt uh, hinkend over het veld. Terwijl Bruma ziet dat Montari op zich afkomt. En de bal breed speelt naar Rekiek. En uh, PSV nog altijd dus de bal heeft. En Bruma nu aan de rechterkant van rechts achteruit een wilde trap eigenlijk naar voren geeft. Die wordt weggekopt door Zapata, de Colombiaan. Komt voor de voeten van Montolivo. Die laat zich wel heel makkelijk loopt die voorbij. Montolivo. die wil een paasje geven naar de buitenkant, naar El Sharabi. Waar hij denk ik zelf misschien had kunnen doorlopen en schieten. Daar kiest hij niet voor. Milan uh, omsingelt nu PSV. Boateng, van wie ik dacht dat hij eruit zou gaan, lijkt weer fris. En opent naar de rechterkant, naar Abate. Abate moet dan met een voorzet komen. Willems is erbij. Maar Abate komt met een voorzet. Laag. Wordt niet vertrouwd op zoet. Rekiet trapt de bal weg. Over de zijlijn. Dan kan hij zelf naar Abate gaan ingooien. En dan denk ik toch dat je gelijk krijgt. Gaat het nummer 10-bord inderdaad omhoog. En uh, wordt er uh, gewisseld. Komt uh, Niang voor uh, Boateng in de ploeg. En als je naar uh, Niyang kijkt, dan uh, zie je een uh, kleine Balotelli. Een soort mini-mi van uh, de Italiaanse spits. Deze Niang is een uh, Fransman. Die hier vorig jaar van Kaan gekomen is, 18 jaar pas, groot talent. Hij gaat deze wedstrijd volmaken voor Kevin Prins Boateng, de voormalige Ghanese International. Ja, zijn broer, Duitse International, dat is een uh, kwade verhaal, speelde nog tegen elkaar. Was het Zuid-Afrika Ja. WK? Omdat de een nou eenmaal koos voor Ghana en de ander voor Duitsland. Ze hebben van beide landen een paspoortje hier. Allebei geboren in Berlijn overigens. Terwijl Milan aanvalt Montolivo probeert om Willems voorbij te lopen. Dat lukt niet. Abate zich ermee bemoeit en dan gaat het ineens wel. Dan geeft Schaars een hoekschop weg door de bal. rost te geven die schiet hier werkelijk in volle vaart... tegen de vijfde, zesde of zevende of achtste official die achter het doel staat. Het is de eerste keer dat die man opvalt omdat hij een bal tegen zich aangespeeld krijgt. Hij krijgt nog een handje van schaars ook en de schade valt mee. Ja, zijn haar is, is niet in de war geraakt, gelukkig. Maar daar zit dan ook de nodige Brill Cream of Gel in. Corner komt uh, van Jan vanaf de rechterkant. Ik moet inderdaad niet praten over dingen waar ik geen verstand van heb. Max 6 kopt de bal over. Daar heb ik overigens ook geen verstand van, kon ik ook nooit. En nu gaat uh, Zoet een doeltrap nemen. Daar moet jij het ook maar over hebben, want dat kon ik ook niet. <laughs> hij kan er de tijd voor nemen en dat uh, doet hij ook wel wat meer dan in het eerste bedrijf. Omdat, uh, nogmaals, ik denk dat beide coaches misschien wel het gevoel hebben dat 1-1 eigenlijk wel een resultaat is waarmee je nog alle kanten op kan. En dat je, waar je dus niet ontevreden over hoeft te zijn. PSV uh, voelt wel perspectief, Milan zegt 1-1 uit prima. En dan blijft alles open voor de wedstrijd over acht dagen. Want uh, woensdag over een week, morgen over een week in Milaan in San Siro. En de bal bezit voor Brenet. Kan PSV nog wat? Joostersoon aangespeeld. Moet de bal terug naar Brenet? Brenet loopt door. Die moet nu als rechtsbuiten een voorzet geven. Er komt een sliding. Dat is een goede sliding trouwens van Max 6 bal over de zijlijn. Ingooi voor PSV. 3-4 meter bij de cornervlag vandaan aan de rechterkant van het veld. Heeft PSV nog de energie? En dan nou bedoel ik echt een restje wat je er nog uitknijpt. Dat je echt nog een kleine versnelling kan plaatsen. Of niet? Ja, Locadia, daar gaat eigenlijk een beetje de aandacht naar uit. Kan hij uit niet iets maken? Joostersoon speelt tot nu toe geen rol van betekenis aan die rechterkant. Bob zit voor Brenet, Gaat terug naar Riqui. Die staat in de as van het veld. Riqui kijkt een beetje om zich heen. Vindt Willems dichtbij. En dan gaat Depay de linkerkant opzoeken. Maar zijn doos met creativiteit lijkt inderdaad al opgebruikt in de eerste helft. Want die komt er helemaal niet aan te pas. En Willems levert nu kinderlijk eenvoudig de bal in. Snel omschakelen van Milan via Balotelli aan de rechterkant. Nee, dat is die invaller. Niang. Die ernstig op hem lijkt. Willems troeft hem af. Alsof het Balotelli is, dan vervolgens Depay. Maar die loopt zich ook weer vast en dan neemt Milan weer over en geeft het nog even gas in die slotfase. PSV doet nu dom, dat doet Willems eerst. Dat doet Depay, die de bal nu trouwens cadeau krijgt van Balotelli ook. Namelijk risico nemen maar waar het eigenlijk niet kan. Depay paas Nee, Jozef Toon. schitterende bal. Die komt uit in het stratshopgebied. Moeilijke hoek, moet schieten. op voorzetten. Kies voor de voorzet. Locadia net niet, Wijnaldum net niet. En dan is de kans verloren omdat PSV het gewoon niet goed uitspeelt. Aangeboden eigenlijk door Balotelli, die de bal zomaar bij Depay inlevert. Zijn voorzet is eigenlijk prima, maar. Ja, eerst wat getreuzeld bij uh, Jozefshoorn en dan eigenlijk de foute keuze. Terwijl nu aan de andere kant die jang de bal heeft en wacht op steun. Aan de andere kant, de tegenkant zou PSV wel bijzonder slecht uitkomen. Montolivo aan de bal, zoeken weer naar Balotelli en die jang een korte 1-2. Oh, dat loopt wel net goed af omdat Zouderet, terwijl uh, Poli de invaller ineens voor hem opduikt. Na een korte, maar uh, krachtige 1-2, waar PSV verdedigend gezien even niet het juiste antwoord op wist te vinden... En het is maar goed dat deze invaller uiteindelijk uh, zijn inzet gestuit ziet door Zoet. Wel een hoekschop. Die dus nog staat en die door Niang getrapt zal worden vanaf de rechterkant van het veld. De PSV is er nu ook een gaan zitten. Wie is dat? Stijn Schaars. Er is ook een valletje kramp. Kijk maar. Die heeft natuurlijk ook uh, wat wedstrijden gemist. Is geblesseerd geweest. Dan gaat uh, Montari ja, niet die poli, gaat dan uh, de eerste hulp uh, uit. staat er ook bij. En dan komt Hiljemark uh, in de slotfase er waarschijnlijk nog in voor uh, Schaars. Nou haalt het waarschijnlijk maar weg. Dat het bord gaat nu omhoog als de verzorging van PSV nog wordt toegestaan om even eerst de hulp uit te delen aan Stijn Schaars. Dan zal Shakir zeggen tegen Schaars, verdwij maar over de achterlijn. Dan laten we Mark via de zijlijn binnenkomen en dan kunnen we snel verder met deze wedstrijd. Het is pijnlijk datgene wat Schaars voelt in de kuit. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als je ja, toch even niet gespeeld hebt en je moet nu op hoog niveau, in hoog tempo, heel veel energie geven in een wedstrijd. Schaars drinkt nog wat. Dat is dan wel weer tegen de zin van Shakir in. Die zegt, ja, nou is mooi geweest. Nu kun je inrukken, je vervanger staat klaar en die mag de laatste minuten gaan uh, volmaken. Nog twee zijn dat er en de extra tijd. En dan uh, zullen we zien hoe uh, het allemaal eindigt hier. Tussenstand is dus 1-1. Uh, en dat is misschien ook wel een juiste afspiegeling van datgene we vanavond hebben gezien. Hoewel in de eerste helft PSV de mogelijkheden heeft gehad om een doelpunt te maken. Ja zeker, dat is, ik, maar ik denk toch dat het eerste wat je zegt waar is. Dat het een juiste afspiegeling is omdat Milan in de tweede helft wel drie behoorlijke kansen gekregen heeft. En uiteindelijk denk ik dat het wel zou kloppen als het 1-1 zou blijven. Een goal van Milan zou in ieder geval te veel van het goede zijn geweest uit de hoekschop die nog rest. Maar dat kan pas als het gewisseld is. Trainers doen het niet graag, hè? wisselen bij een hoekschop tegen. Omdat je altijd het gevoel hebt dat je de organisatie even kwijt bent van wie doet wat. Ik neem maar dat Hildjema nu gehoord heeft van Schaars die, die is komen vervangen waar hij ongeveer moet gaan staan. Dat is bij de eerste paal zonder man, dus dat moet normaal gesproken lukken. Dan gaat de hoefschop komen en moet PSV met alle hands aan dek vooral letten op mensen die lang zijn. Balotelli, Mac 6 Balotelli deelt nog een paar duwtjes uit met Bruma. Gaat de scheidsrechter weer wat van zeggen. Brenet staat er ook in de buurt. En dan is het weer opgelost en dan komt de hoefschop eindelijk. Die bal komt laag en wordt door Mc6 ingeschoten, maar die maait er overheen. Het was wel een variant waar ze op bedacht, op gestudeerd hadden, maar slecht uitgevoerd. Uitverdeling van PSV is half. Balotelli komt nog aan de bal. Die wil schieten van 20 meter. Lukt niet, El-Sharabi. Maar El-Sharabi schiet. En dan kan Zoet de bal pakken. Die wordt onderweg nog half geblokt door Maher. En dan wil uh, Zoet met een snelle trap zorgen dat Lokadia kan gaan denken aan een aanval aan de andere kant. Maar dan zal hij wat zorgvuldiger moeten trappen. Ja, en hilje Mark heeft uh, last. Want die uh, was het die dat uh, schot blokte in eerste instantie. En die voelt nu aan een pijnlijke enkel. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Eerst Mac 6 die er dus overheen trapt. En vervolgens die inzet van Balotelli. Die uh, door uh, Hiljemarkt wordt geblokt. En die uh, is gelijk ook niet heel fris meer. Kijk maar, die loopt een beetje te pink. Heeft die bal keihard op de enkel gekregen waarschijnlijk. PSV laat het lopen, want uh, Maher komt niet aan de bal. En dan neemt uh, Milan nog een keer over. via Niyang, die draait op de middenlijn weg bij zijn directe tegenstander. En waar Abate de lucht vandaan haalt om nog een keer diep te gaan aan de rechterkant, weet ik niet. Maar hij geeft die bal wel goed voor. En daar is die uh, poli weer. En die is dan uh, toch gevaarlijk. Nee, El-Sharabi is het. Die dan toch weer als een duveltje uit een doosje is weggelopen bij diverse PSV-verdedigers. De bal van dichtbij wil inschieten, dat niet heel zorgvuldig doet. En daar heeft PSV alle geluk van de wereld. Ja, zo langzaam maar zeker komt onze conclusie dat een 1-1 wel op zijn plaats zou zijn. Wel dichter bij, dichter bij de waarheid, in die zin. Dat PSV in ieder geval verder en verder verwijderd is ja, van een El Shirabi ligt nu op de grond, die heeft last van zijn hand. Oh, dan valt hij erop. Nee, dan... daar schoot hij de bal zelf tegenaan. En via zijn hand gaat hij uiteindelijk over de achterlijn. Dus dat is, ja, dat is even een gevalletje ongeluk. Dat is uh, niet heel handig. Uh, nee. Maar Milan, dat wilde ik er maar mee zeggen, krijgt in de laatste 4-5 minuten wel een paar behoorlijke mogelijkheden. Ja. Zodat we langzaam ook op het punt komen dat PSV zegt, nou, fluit maar af en hou het maar op 1-1. Want uh, veel meer zit er dus blijkbaar niet in. En uh, veel minder, als we nog even doorgaan, misschien wel. Als Serrawi even naar de kant. Daar lijkt de schade mee te vallen. Maar PSV is wel even met de man meer in het veld. Terwijl de klok naar 90 gaat. Ik de vierde official heb gemist. Die staat daar wel. Maar geen idee. Drie minuten worden wij nu uit Hilversum gesouffleerd. Dankjewel Piet. En het bal bezit voor Hiljemark. Voor PSV. En wie weet gebeurt er aan die kant nog wat Wijn Wijnaldum naar Hiljemark. Die kijkt om zich heen. Het kan naar Brenet. Het moet naar Brenet. Want dat is de enige die echt aanspeelbaar is. Brenet zou nu zijn een hele bruikbare voorzet kunnen geven. Dat doet hij niet. Want die bal wordt door McSess weggeroeid uit eigen strafschopgebied. Mag PSV nog wel ingooien aan de rechterkant via diezelfde Brenet. Het kan kort naar Hiljemark, want die wil die bal wel hebben. Hiljemark krijgt hem nu, moet snel handelen. Want uh, inmiddels in zijn rug Balotelli. En die pikt hem ook heel simpel de bal af. En dan uh, Balotelli weer niet opletten, want is in zijn rug. Maar Balotelli is dan zo sterk dat hij Jozefsoon afschudt. Drie, vier overstapjes doet en een beeldje krijgt van Jozefsoon. En dan weer heel makkelijk naar de grond gaat. En dan heel boos is op Jozefsoon. Ja, dat is, toch, dat is toch ook een aansteller, Dat is ook een commediant deze Balotelli. Hij moest er geloof ik zelf ook wel even om lachen. Ja. Hij ligt eigenlijk al voordat hij het duwtje van Josef krijgt en... Balotelli is een kop groter en drie keer zo breed en hij gaat naar de grond alsof hij knock-out geslagen is door Josef die hem... Nou ja, ja, okay. Het is alsof je tegen je maar bot botst en uiteindelijk uh, he, ja. bewusteloos zal, zal ik jou eens knockout ademen? Ja. Zo is het een beetje. Goed, uh, vrij schop voor Milan, want een overtreding was het wel degelijk. Alleen Balotelli stelde zich aan, is genomen. Sorry. En dan kan de jang wel heel makkelijk draaien en schieten. Maar hij schiet een meter of 5-6 te hoog. Als hij tenminste op het doel zou hebben gemikt. Want mikt hij op de tweede ring, dan was het een behoorlijke bal. Want daar komt die bal ongeveer terecht. In de extra tijd dus bij een 1-1 stand in het Philips Stadion in Eindhoven. krijgt Soep nog een... Doeltrap te nemen. Cocu zit op de bank en uh, ziet dat het goed is. Met deze 1-1 wil hij wel afscheid nemen van de wedstrijd. Ook nogmaals omdat hij voelt dat Milan in de laatste 10 minuten toch dichter bij een 2-in is geweest dan zijn PSV. Brennet komt nog een bal weg. Montolivo neemt hem nog een keer over. Maar moet in de achtervolging. PSV moet nu echt zorgen dat het niet de buiten nog gaat verspelen. Want uh, Milan wordt toch gevaarlijk en sterk. Met uh, Niang aan de rechterkant van het veld. Niang met uh, Willems. Nou, nou blijft Willems wel heel keurig op de been speelt vervolgens de paai aan. Maar we hebben al eerder gezegd, uh, ja, zijn trucjes zijn wel een beetje voorbij. bal weer terug naar uh, Willems. Lange bal vervolgens van Willems, bedoeld voor Locadia. Die hebben we nog helemaal in het stuk niet zien voorkomen. Het uh, nou, is 12 13 minuten dat hij heeft mogen spelen. Nu zorgt hij ervoor dat Milan de bal over de zijlijn trapt. Wordt er snel gegooid. Maar uh, de bal moet uh, een paar meter terug. Nou, dan maar snel gooien door uh, Meijer. Is inmiddels gebeurd. En de bal gaat terug naar Willems. Willems, Hiljemark. Weer naar Willems. Weer naar Hiljemark. Die moet nu draaien. Nee, weer terug naar uh, Willems. Ja, zo tikken de minuten wel weg. Terwijl het publiek eigenlijk maar één ding wil. Uh, en dat is dat PSV nog een keer aanvalt. Hiljemark en Willems hebben elkaar nu de bal 315 keer toegespeeld. Dan gaat Willems met een lange bal richting Locadia. Bal valt uh, terug. Maar niet voor de voeten van Maher. Het is uh, over. We blijven maar bij de conclusie dat 1-1 uh, een juiste afspiegeling is. Hoewel in de slotfase dat moet eraan worden toegevoegd. Er mogelijkheden waren voor uh, Milan om toch met winst terug te reizen naar Italië. PSV daarentegen heeft in de beginfase, toen het uh, oogststrelend voetbal bij Tijterweilen niet zien, ook wel wat mogelijkheden laten liggen. Wat dat betreft is dat ook weer in balans. Het eindigt in Milan dus in 1-1 bij uh, PSV tegen AC Milan. Over acht dagen gaan we door en weten we uiteindelijk wie er terecht komt in de groepsfase van de Champions League. Europees voetbal op radio 1. Donderdag om half 7. De Europa League. Kuban, Krasnodar, Feyenoord. Komt kan doorkoppen en daar de penalty, denk ik. Want, uh... En Atromitos AZ. Komt hij erbij? Ja, hij komt erbij met het hoofd. Oh, wat een schitterende goal! Wat een fantastisch doelpunt! En ook het EK voor springruiters. Het EK Hockey, de vrouwen in de halve finales. En Atletiek in Stockholm. De Europa League in een NOS langs de lijn. Donderdag om half 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Wij laten geen dure folders en catalogie drukken. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1. Negen minuten over half elf. Dit is Kees Groot met het uitgestelde NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de militaire hulp aan Egypte niet opgeschort. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd.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 Het was voor het eerst dat een bondskanselier het herdenkingscentrum bij München bezocht. Merkel ontmoette er overlevenden en legde er een krans. Ze sprak van een moment van rouw en schaamte. De herinnering moet volgens haar doorgegeven worden van generatie op generatie. Direct na haar bezoek ging Merkel naar een partijbijeenkomst in een biertent. Politici van de Groenen vonden dat smakeloos, maar vooraanstaande Duitse Joden namen de bondskanselier in bescherming.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 De wonden ook hun laatste groepswedstrijd. Ze versloegen Wit-Rusland met 7-0. Donderdag spelen de Oranjevrouwen in de halve finale tegen Engeland. Het weer: vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 8 graden. Morgen zon en 21 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan. Dit was het NOS kanaal. Profiteer nu van de Belisol glasactie.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 Goedenavond, nog iets minder dan 16 minuten op deze Champions League-avond... waar PSV dus thuis gelijk speelde tegen AC Milan. In de eerste helft doelpunt voor Milan door El Sharavi. Tweede helft Timba Tafs met de gelijkmaker 1-1. Dan heb ik nog wat andere uitslagen van u uit die playoffs van de Champions League. Shakhtar Sharaganda uit Kazachstan tegen Celtic eindigde in 2-0. Olympique Lyon verloor thuis van Real Sociedad met 0-2. Dat was een rode kaart voor Bisevac van Olympique Lyon... Pacos de Ferreira uit Portugal verloor dik van Zenit Sint-Petersburg. 1-4 werd het daar in Portugal. Drie keer Roman Chirokov die scoorde. En Victoria Pulsen uit Tsjechië dat won thuis met 3-1 van NK Maribor uit Slovenië. Er werd er ook nog gehockeyd vanavond. U heeft het al gehoord, de Nederlandse hockeysters hebben bij die EK in België... ook de derde groepswedstrijd gewonnen. Wit-Rusland werd met 7-0 eenvoudig opzij gezet... waardoor Oranje niet alleen verder gaat zonder puntverlies... maar ook zonder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 ja, dat je gewoon doorgroeit en verder gaat met waar je mee bezig bent. Dus in dat opzicht ja, is het wel een wedstrijd. Maar ze zijn twee keer in de cirkel geweest voor jullie. Ja, ja weet je, dat, je, je de assist is natuurlijk een niveauverschil. En dat, ja, dat kun je ook niet ontkennen. Maar uh, ik denk dat je daarin ook gewoon gedisciplineerd moet blijven. En uh, ja, ik denk dat we dat uiteindelijk goed hebben gedaan. Je bent verdediger, maar ik zag je een aantal keer in de cirkel. En je scoorde bijna zelfs. Ja, bijna. bijna. Nee, ja, we zijn er nu heel erg over dat de rechts en links achter gewoon echt veel meedoen in de aanval. En je merkt gewoon dat ja, de dat, dat rechts en links vol uh, linkerspitsen daar niet zo heel erg... Ja, die reageren daar vaak la te laat op. Mm -hmm. Dus dan ben je eigenlijk al weg. En uh, ja, je merkt dan dat je toch ook wel ruimte krijgt om uh, mee te gaan en uh, de cirkel in te komen. Ja, jullie stonden met rust van 2-0 voor. Wat heeft Max in de rust gezegd? Dat, dat jullie ze een beetje moesten laten komen? Nou, vooral dat je, je hebt die eerste helft nodig om ze kapot te spelen. Mm. Weet je, in de eerste helft ja. kunnen ze, kun, zie je dat ze gewoon op, op ja, vechtlust gewoon, uh, wel heel lang mee kunnen schuiven. En dat het heel moeilijk is om, uh, om een gaatje te vinden. En dat je zelf ook misschien net, net in je aannames, net in je pasing, net mm. misschien verkeerde keuzes maakt omdat er heel veel ruimtes zijn. Uh, en dan merk je dat, dat je dat nodig hebt om ze kapot te spelen. En dan zie je gewoon in de tweede helft dat het, uh, ja, dan ga je erop en erover zeg maar. Even over jouzelf. Uh, drie wedstrijden gespeeld al hier voor het eerst weer sinds je blessure. Uh, hoe was het? Ja, heel leuk. Ja, ik, ben, uh, ik vind het echt, gewoon, echt genieten om er weer te zijn. En, en als je dan, weet je, vandaag is het dan iets minder druk, maar als je dan zondag in het stadion het is het gewoon zo, ja, zo vet om mee te maken. En dus, ja, ik geniet gewoon van het feit dat ik weer meedoen. En, uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk. Hoe was die eerste wedstrijd tegen Ierland? Was je nog een beetje zenuwachtig? Ja, ja, maar dat heb ik altijd wel. Ik, mm. altijd wel, ik heb ze, ook op zondag uh, in de competitie altijd wel een beetje gewoon lekker een beetje wedstrijdspanning. Heb ik ook wel nodig om, om zeg maar, echt mezelf uh, voor te bereiden op zo'n wedstrijd. Dus dat vind ik ook lekker. Dus ja, zenuwachtig wel. En het is gewoon net, net even speciaal. Maar niet zenuwachtig voor je knie, neem ik aan. Nee, zeker niet. Nee, ja. zeker niet. Mijn knie die, uh, die gaat, gaat, helemaal, uh, goed, gaat helemaal goed. Maar gewoon lekker een beetje wedstrijdsspanning. De poolfase is nu afgesloten, uh, op naar de halve finale tegen Engeland. Uh, wat denk je daarvan? Ja, Engeland uh, ja, is fysiek heeft een sterke ploeg. Uh, uh, maar als wij gaan spelen zoals wij kunnen spelen. En als we gewoon doorgroeien zoals we nu bezig zijn, dan, uh, dan denk ik dat we een goede kans maken. Ja, want de kleintjes zijn nu klaar. Hè? Nu komt het echt te werken. Ja, zeker, zeker. En nu komt, uh, weet je, de halve finale, daar zit geen, daar zit geen uh, kleine ploeg meer in hoor. Echt niet. Nee, want Duitsland en België spelen ook goed hier op dit toernooi, hè? Ja, zeker. Zeker als je de Belgen natuurlijk ook tegen ons hebt gezien. En die laten echt zien dat ze. Dat ze ja, aanhaken bij de top. En, en Duitsland en Engeland zijn gewoon ook al jaren top van, uh, van Europa, van de wereld eigenlijk wel. Dus ja, er zijn nu geen, uh, zijn nu geen cadeautjes meer te verkrijgen. En dat zei Willemijn Bos, speelsel van het Nederlands hockeyteam. Nederland speelt donderdag in de halve finale tegen Engeland. En de andere halve eindstrijd gaat tussen Duitsland en België. Over donderdag gesproken, dan uh, wordt er gespeeld in de Europa League. Ook voor een plek in de groepsfase. Zonder John Gosens en Daryl Janmaat is Feyenoord afgereisd voor dat duel in Europa League tegen Kuban Krasnodar uit Rusland. Goossens viel gisteravond geblesseerd uit in het duel van jong Feyenoord Excelsior met jong Roda JC. En Jan Maat is langer uit de roulatie. Uh, hij miste zondag ook de klassieker tegen Ajax. Elvis Manu geschorst tijdens de eerste wedstrijden van dit eredivisie seizoen zit wel bij de selectie van de Rotterdammers. En de Russische ploeg, de tegenstander dus, heeft Mohamed Rabiou aangetrokken. De tegenstander van Feyenoord nam de middenvelder uit Ghana voor 2,6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 Breakfast. And she said, do you come from a land down under? under? En het werk was dat met Down Under. Gaan we verder met voetbal. Abdullah Afci is opgestapt als bondscoach van Turkije. Volgens een verklaring van de bond heeft hij het besluit... na goed overleg genomen. Afci stond al langer ter discussie. Turkije bezet met slechts zeven punten uit zes duels. Een teleurstellende vierde plaats in Pool D van de WK-kwalificatie. De groep waarin ook Nederland uitkomt. Zojuist dus 1-1 de eindstand bij PSV tegen AC Milan. Jack van Gelder praat nu met een van de spelers van Milan... Met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 Als je bij de helft op bekijkt dat het wel een ja, terechte uitslag is. Ben je verbaasd over dit PSV? Uh, nee, het is fris. Uh, het is een jonge ploeg die, die gretig is. Uh, dat hebben we kunnen zien in de eerste helft. In de tweede helft, uh, ja, misschien hadden ze in de eerste met veel kracht gesmeten en uh, hadden ze wat moeilijker. Maar um, ja, voor de toekomst is dit denk ik gewoon een hele goede ploeg. Alleen uh, ja, is het zaak om, om ja, deze jonge ploeg wat langer bij elkaar te blijven. En uh, ja, dan, dan heeft PSV een mooie toekomst tegemoet. Mooie woorden van Urbia Emanuelsson over de toekomst van PSV. Hij dus voor Milan. Uh, dan ging Jack van Gelder meteen daarna ook naar een van de PSV'er, naar Karim Rikik. Karim, uh, tegen, uh, tegen je grote vriend, hè? Malotelli, het blijft een aparte man, hè? Ja, natuurlijk het blijft altijd een aparte man. Ik bedoel, een eigen persoonlijkheid, maar uh, ja, goede speler, hè? Je hebt, uh, jullie hebben je er goed in, uh, in gevreten en jullie hebben je niet laten provoceren. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, tuurlijk. Bedoel, je weet dat dit soort teams je probeert te uh, provoceren. En uh, ja, dat, dat probeert bijna elk Italiaanse team. Maar ik denk dat wij er goed mee op zijn gegaan, ja. Als je nu uh, in de kleedkamer bent, uh, wat, wat is de reactie van, uh, van de jongens?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 Start the talking I could talk all night My mind goes sleepwalking While I'm putting the world To write Korea's information Have you got yourself An occupation All of us all here to stay All of us all Elvis Costello met Oliver's Army. Laatste minuut van deze uitzending nog een paar berichten. Voor motocrosser Jeffrey Herlings zit het seizoen erop. De tweevoudig wereldkampioen in de MX2-klasse kwam afgelopen zaterdag... ten val in de kwalificatie voor de grote prijs van België. Hij heeft daarbij zijn schouderblad gebroken. Dat bleek na onderzoek in het ziekenhuis. Herlings moet minimaal vier weken rust houden... en hij mist zodoende de laatste twee Grand Prix van dit seizoen. Eén in Groot-Brittannië komend weekend... en die van het Brabantse Lierop op 8 september. De 18-jarige werd begint deze maand voor de tweede keer wereldkampioen in de MX2-klasse. En dan nog een gek bericht over Maria Sharapova. Het was een beetje het gesprek van de dag. De tennister wilde tijdelijk haar naam wijzigen. Ze zou tijdens de US Open Maria Sugarpova moeten gaan heten. Nou, dat is uiteindelijk allemaal niet doorgaan. Het was te veel gedoe, maar alle publiciteit is toch goed uitgekomen. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen met het ogenpolgen, gepresenteerd door Mieke van der Wij.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 Good thinking. Bij ons winkelt u met uw muis in plaats van een winkelwagen. Daarom bespaart u zoveel tijd. MKB .nl. Dit is Radio 1.